Jelle Visser met het NOS-journaal. De snelle Audi's die de politie vorig jaar kocht... speciaal voor de achtervolgingen, rijden nog niet allemaal rond. Nog niet alle agenten hebben de bijscholing gevolgd... die nodig is om deze zogeheten snelle interventievoertuigen... te mogen besturen. Volgens de nationale politie loopt vooral de eenheid Noord-Nederland achter. In zeven jaar tijd moeten in totaal 140 van deze interventievoertuigen... in gebruik worden genomen. In Rotterdam is een man aangehouden... op verdenking van mishandeling van een vrouw op een terras. De vrouw zat daar met een vriendin te eten... toen de man op zijn gebaren begon te maken en vervelende opmerkingen. Toen ze daar iets van zei, kreeg ze een brandende sigaret in haar nek... en een paar klappen. De politie vermoedt dat de man de opmerkingen maakte... vanwege de seksuele geaardheid van de vrouwen. Maar de exacte toedracht wordt nog onderzocht. In Parijs zijn er opnieuw protesten van de gele hesjes... Honderden mensen protesteerden tegen de aangekondigde pensioenhervormingen... en het klimaatbeleid van de Franse regering. Er zijn 7500 agenten ingezet. 39 mensen zouden inmiddels al zijn opgepakt. Vorig jaar demonstreerden de gele hesjes maandenlang... tegen het beleid van president Macron. Die protesten leiden geregeld tot chaos en geweld. En op de Ginkelzijde bij Ede is de bevrijdingsoperatie Market Garden herdacht. De belangstelling was zo groot dat veel mensen het advies kregen om thuis de plechtigheid op televisie te bekijken. Onder de gasten waren veteranen en de Britse kroonprins Charles en prinses Beatrix die een krans legden. De luchtlandingsoperatie is dit weekend 75 jaar geleden. Meer dan duizend parachutisten deden de parachutesprongen na... waarmee in 1944 de strategische bruggen over de rivieren... vooroverde hadden moeten worden. Het offensief liep vast bij Arnhem... en het duurde nog maanden voordat heel Nederland was bevrijd. En dan het weer vanmiddag volop zon. Het wordt tussen de 21 en 25 graden. Morgen ook zon, maar in de loop van de dag vanuit het zuiden bewolking. Ook kan er een regen- of onweersbui vallen. Wel is het met 23 tot 27 graden warmer dan vandaag. Na het weekend wordt het minder warm. ZFM, Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging bij de werkzaamheden op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... bij Maarsen 4 kilometer. De hoofdrijbaan is dicht en de vertraging zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En toen werd Jan Lammers gevraagd naar de stand van zaken in de aanloop naar de Grand Prix van volgend jaar. Over ja, eventueel kort gedingen en, en hoe men daarmee omgaat. En et cetera, et cetera. Interessant interview. Dat tussen, de, tussen de vier en vijf. Ben ik wat vergeten? Ja, nou voetbal, expositie, veel nieuws uit Zandvoort. En natuurlijk ook nog veel muziek. En ik zou zeggen, veel plezier de komende drie uur live.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 Zandvoort Radio met Taylor Dane en Tell It To My Heart. Ja, we hebben vandaag een druk programma. Ik hoorde het al van Albert-Jan. Dus uh, ja, zometeen gaan we het Zandvoort Nieuws in het kort uh, met je doornemen. Maar eerst hebben we nog even een uh, lekkere plaat van uh, Justin Timberlake. Hier is Senorita. Zandvoort radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Streets, seen those bright brown eyes with tears coming. Down.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 Good, don't it? Come on. It feels like something's eating up. Come on. Can I leave yeah. with you, lady? I don't know what's sure taking me. Sing it one more God. time. It feels like something's eating up.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 Het geluid van uh, Zandvoort met de Miami Sound Machine. Oftewel Gloria Estefan en de Bad Boys. Zo dadelijk het uh, weerbericht voor de komende dagen. Het zonnetje schijnt heerlijk. En laten we hopen dat we zo blijven horen. Zo meteen van uh, Albert Jan. Maar eerst nog even deze plaat van uh, Pedro Capo. Quatro abrazos y un café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 bailar en los pies para que eso no pinte la vez para jugar como niño darnos cariño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 Genieten van de formule 1, 2 en 3, wat er juist hoorde van collega Albertan. I'm gonna Zomerse dagen, met uh, behoorlijk hoge temperaturen van uh, zo uh, rond de 2, 3, 24 graden. Dus daar kunnen we heerlijk van genieten. En dan zonnige muziek op de Zandvoortse Radio. Wat de Do I doe van Phil uh, Fern en Galaxy. Ja, afgelopen week kon je voor het goede doel. Ja, het klinkt heel raar. Patat eten, Albert-Jan. Ja, klopt. Eetestijd of niet, er werd afgelopen woensdag heel veel patat gegeten in Zandvoort, duinaardappelen patat geteeld.